2 uur. Sit van der Linden met het NOS-journaal.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 Ook rederijen van zeeschepen die passagiers vervoeren, komen sinds gisteren in aanmerking voor coronasteun. Via een regeling kunnen ze een gift krijgen van 4000 euro als tegemoetkoming in de vaste lasten. Volgens belangenvereniging BBZ gaat het om zo'n 50 zeilschepen. Afgelopen week kwamen de historische zeilschepen bijeen bij Fort Island Pampus om aandacht te vragen voor hun financiële situatie. Veel schippers vrezen een faillissement omdat ze vanwege de anderhalve meter regel niet genoeg passagiers. Passagiers mee mogen nemen om rendabel te zijn. In Barneveld zijn vier kippenstallen op een boerenbedrijf door brand verwoest. Een vijfde stal kon worden gered. In de stallen zaten veel kippen, maar het is niet duidelijk hoeveel dieren er bij de brand zijn gedood. De brandweer zegt dat er een paar honderd kippen zijn die het hebben overleefd. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. Op de A12 bij Gouda zijn vanochtend in minder dan een uur... tientallen automobilisten bekeurd omdat ze een rood kruis boven de snelweg negeerden. Rond 8 uur gebeurde daar een ongeluk en werd een aantal rijbanen afgesloten. Meer dan tachtig automobilisten trok zich daar niets van aan. Ze krijgen allemaal een boete van 240 euro. En het weer. Eerst droog en wat zon in de noordelijke provincies vanmiddag onweer. Mogelijk met hagel en windstoten. Voor de bijen uit wordt het in het noordoosten nog 28 graden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 uit de jaren 80, aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Daryl Hall en Jonhout's en I Can't Go For That. Zaterdagmiddag, Zandvoort, een hele goede middag. En leuk dat je luistert naar ZFM. We zijn er weer de komende drie uur lang vanuit de studio... Buiten een graadje of twintig, uh, lekker weer, uh, albert En wij zitten lekker binnen. Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Niet te vergeten, u ziet me niet, maar ik ben er wel. Hallo. Drie uur lang uh, live vanaf de studio inderdaad uh, aan de Tolweg 10A. Uh, ja, uh, heb je al een nieuwe haring gehad? Uh, nee, nog niet. Ik wel. Maar het was al een lange, lange rij gisteren, hoor. Is hij vet? Ja, en, en is het lekkere dan vorig jaar. Oké, okay, <laughs> ja, dan dan ja, dat is dat elk jaar, Ja, he? heel hard. Heel, heel gek, maar hij smaakte weer heerlijk. Natuurlijk een beetje zuur erbij, uitje erbij. Helemaal perfect. Goed, uh, drie uur lang, Zandvoort op zaterdag live. Wat gaan we doen? Nou, we gaan uh, uiteraard uh, rond de klok van half drie. Blijft het weer zo mooi, wordt het nog mooier. Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens het weerbericht... We hebben natuurlijk ook een dier van de week om half vijf vanmiddag. En die luistert deze keer naar de naam van Mara. En dan die klinkt mij bekend in de oren. Want die is volgens mij al een keer eerder in het dierentehuis hier in uh, Kennemaland geweest. Maar volgens mij is de weggewezen weer terug. Dus vandaar, vandaag even aandacht aan Mara. Gedicht van de dag, nou het wordt een hele eenvoudige voor je. Het wordt van een hele sneuien of een hele, hele, of ja? een hele leuke. Uh, doe maar een leuke. Doe maar een leuke. Oké, okay, ja. dat doen we een leuke. Goed, dan zal ik daar even een notitie van maken. Dus dit wordt een leuk gedicht. Om kwart voor vijf. Lieve, liefhebbers, wat gedicht van de dag? Uh, kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we ook Zandvoort nieuws in het kort. Uh, na het weerbericht uh, om half drie... hebben we... Uh, een, heeft collega Jaap Koper een uh, uh, gesprek gehad... met uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Die zaken de laatste ontwikkelingen van het Watertorenplein... en de Watertoren uh, zelf... Het uh, interview duurt ongeveer een kleine 10 minuten... dus we hebben het gesplitst in twee gedeeltes... maar dat is tussen half drie en drie uur dus aan de orde. Het gesprek van ons collega Jaap Koper... met wethouder Geert-Jan Bluis in zaken de Watertorenplein... en de stand van zaken al daar. Verder hebben we natuurlijk ook om kwart over vier pit Report... nog over drie weekjes en dan gaan we weer racen. Ja, wordt spannend. En uh, er is natuurlijk van allerlei nieuws nog uit die wereld van uh, de Formule 1... die we u niet willen onthouden... Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Obi Jan. Nou, je zei het al, het is vandaag een uh, stralende dag. En dat betekent ook uh, lekker veel uh, zonnige muziek op de Zandvoortse radio. We hebben ze weer uitgekozen hoor. Alle platen uit de jaren 70, 80, 90. En uiteraard ook dit. Van nu komen we zeker langs vanmiddag tussen 2 en 5. Hier is Billy Ocean. Burn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 Nieuwe vergeet we zeker niet voor je te draaien. Dat was Alicia Kies en haar nieuwsingel heette Underdog. Daarvoor Billy Ocean en de Caribbean Queen. Ja, het is tijd voor het nieuws in het kort en het was een drugsweekje volgens mij. De politie heeft maandagavond in Zandvoort een voertuig gecontroleerd... waarvan door tips van bewoners en eerdere controles... sterk vermoed werd dat er gedield zou worden uit het voertuig. Tijdens de controle werd een geldbedrag van bijna 750 euro aangetroffen en ook zagen de agenten meerdere telefoons. Gezien de antecedenten en bekende informatie eh, wilden ze de verdachte aanhouden. Toen hij dit door had ging hij er rennend vandoor en gooide iets uit zijn onderbroek vandaan op de grond. Na een korte achtervolging te voet wist de, de raadstelle agent de verdachte aan te houden en te voorzien van glimmende handboeien. Het weggegooide voorwerp bleek een zakje met bolletjes cocaïne en heroïne te zijn. De recherche onderzoekt nog steeds de zaak verder. En dinsdag was het weer raak. Dinsdag 9 juni, jongsleden, heeft het politieteam Kennemer-Kust... in Zandvoort opnieuw een flinke drugsvangst gedaan. Ze zagen een persoon lopen op, het stationsplein, op de stationsstraat en zijn hem gevolgd. Het viel op dat de man een grote rugtas bij zich droeg en opvallend gedrag vertoonde... Toen hij in een personenauto uh, en is weggereden... hebben agenten de man staande gehouden en gecontroleerd. Bij deze controle is, is goed doorgepakt... en werd in totaal ruim 200 gram hennep en hashish uh, aangetroffen. Ook werden er ruim 20 voorgedraaide joints aangetroffen. Als klap op de vuurpijl troffen ze een contant bedrag van ruim 900 euro aan. De verdachte is uiteraard onmiddellijk aangehouden voor het bezit van softdrugs... Alle goederen zijn in beslag genomen en de recherche is nog, doet natuurlijk verder onderzoek. De gemeente Zandvoort voert van 15 tot en met 28 juni 2, uh, dit jaar een verkeersonderzoek uit in Zandvoort op het traject Hogeweg, Torbekkerstraat, Burgemeester Engelbertstraat en de Jacob van Heemskerkstraat. Het onderzoek wordt uitgevoerd met mechanische telslangen langs de weg en met inzet van visuele waarnemers. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid doorgaand verkeer. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld van weggebruikers. Verkeersonderzoekbureau Het Verkeershuis heeft opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren. Waarnemers van het bedrijf dragen herkenbare veiligheidskleding... en houden zich aan de voorschriften van het RIVM, gelet op het virus. Het onderzoek is ook gemeld bij de politie. Gemeente, gemeente blijft uh, uh, scherp toezien op toeristisch verhuur... Zandvoort is aantrekkelijk en gastvrij. Bezoekers worden met open armen ontvangen. Voor de gemeente is het belangrijk de balans tussen wonen, werken en toerisme te behouden. En om dat te realiseren houdt de gemeente sinds 2019 verscherpt toezicht op het naleven van regelgeving rond toeristisch verhuur. Dit meldt de Omgevingsdienst IJmond afgelopen maandag. Wat zijn dan de regels? Bij particulier toeristisch verhuur verhuurt de hoofdbewoner zijn volledige woning of appartement aan toeristen.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 De gemeente Zandvoort handhaaft streng op het niet nakomen van de regels. Bij overtreding kan direct een boete worden opgelegd tot maximaal 20.000 euro. Er geldt een meldingsplicht voor verhuurders die hun woning verhuren aan toeristen. De melding is eenmalig en gaat via de Omgevingsdienst Eimond. Meer informatie en de link om u te melden vindt u op www.o.eimond.nl slash toeristisch verhuur. Of ga even naar de website van de gemeente Zandvoort. Uh, en zoals gezegd, laatste ontwikkelingen Watertorenplein en Watertoren. De weg is vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Watertorenplein, de Watertoren en de directe omgeving. De drie betrokken architecten werken gezamenlijk aan plannen hiervoor. Binnen het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan van AG Architecten worden de woningen en de openbare ruimte ontworpen. Het plan blijft binnen het bestemmingsplan, waardoor de bouw binnen een afzienbare termijn kan beginnen. Dit is het resultaat van een samenwerking met alle betrokken partijen bij de Watertorenplein. En te weten de Watertoren-CV, Springtij-Architecten, de Blaze ag architecten en uiteraard de gemeente Zandvoort. Na het weerbericht van half drie komen we daar uitvoerig nog op terug... met het interview wat onze collega Jaap Koper had... met wethouder Gert-Jan Bluis. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Nieuws in het kort. Ook naar te lezen op de ZFM-app op ZFM Text TV, kanaal 40 via Ziggo... en natuurlijk www.zfmstandvoort.nl. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes hier in Zandvoort. En voor de muziek luister je naar de radio. Hier is Doris D. En een hele beentje Daar speelt een prima beentje Bijnemie naar Doe maar in Doris Day. Het is gezellig druk hier in Zandvoort. Je merkt wel dat de Duitsers een weekendje vrij hebben. Een lang weekend hebben ze ervan gemaakt. En allemaal zijn ze even hier een drankje aan het doen op het strand. Ik hoop wel dat ze rekening houden uiteraard met de geldende coronaregels. En hier is Maroon 5, zo vlak voor het weer in Memories. To the ones that we got.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 all the memories of everything we've been through toast to the ones in the day, toast to the ones that we lost on the way cause the drinks bring back all the memories and the memories bring back memories bring back yo memories bring back memories bring back yo there's a time that i remember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 De afgelopen maanden waren er moeilijke tijden. Maar laten we hopen dat we voorlopig uh, er vanaf zijn. Hè? Het zeewoord, zoals Jaap me al zegt, maar ik zeg uh, corona. Ja, Jo. The Memories, de single van uh, Maroon 5. En over uh, dat uh, virus gesproken, Albert-Jan, daar heb jij nog een berichtje over. Ja, ik zei het vorige week ook al. Maar ik, denk, ik herhaal het toch even, want het is toch wel uh, belangrijk. En met name voor uh, mantelzorgers. Want mantelzorgers uit de regio kunnen voortaan aan huis worden getest op uh, COVID-19. Tandem Mantelzorg biedt deze testen aan... in samenwerking met de GGD Kennenbaland, Zorgbalans... en regionale gemeenten, waaronder uiteraard ook Zandvoort. De testen in de thuissituatie worden afgenomen... door een speciaal coronathuiszorgteam van de zorgorganisatie Zorgbalans. Een voorwaarde om getest te worden is dat er sprake moet zijn... van klachten die passen bij het virus. Zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen... verlies van reuk en of smaak of kortademigheid... Deze tests zijn bedoeld voor mantelzorgers voor wie het lastig is om naar een testlocatie te komen. Bijvoorbeeld omdat zij diegene voor wie zij zorgen niet alleen kunnen laten... of vanwege beperkte mobiliteit van de mantelzorger zelf. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor de test bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning... via telefoonnummer 023-891-0610. 023 8910610. Het nummer is zeven dagen per week bereikbaar tussen half negen morgens en negen uur s'avonds. Dankjewel Albert Jan. We gaan op naar het uh, weer en, uh, hopelijk heeft Albert Jan uh, goede berichten. Zo dadelijk. Nou, dat hoor je naar deze zonnige plaat van uh, Asphalt en don't turn around. Hoor, dus we mogen niet mopperen wat het betreft het weer. Laten we hopen dat het ook zo blijft. Hè? Hoor, je komt vast een beetje in de zonnige stemming door als Ik Kijk of Albert Jan ons ook uh, in de zonnige stemming houdt, uh, Albert Jan. Dat nou, belooft wel wat. Ja, Jan. Uh, nou, laten we eens mee met vandaag beginnen. Nou, zoals je uh, zoals uh, kan zien, uh, schijnt uh, vandaag de zon flink. Vanmiddag komen wat tafelwolken tot ontwikkeling. Maar dat blijft in onze regio droog. De wind waait zwak uit het zuiden en wordt ongeveer 24 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag met zon. Geleidelijk komen stapelwolken tot ontwikkeling en deze kunnen uitgroeien tot enkele buien. Maar waarschijnlijk blijft het wederom in onze regio droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en wordt maximaal 22 graden. En tot slot, na het weekend blijft het warm zomerweer met temperaturen van 22 à 23 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en stapelwolken. En dagelijks is er ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Al dus Rico Schreuder. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie het voor. En weer tijd voor een nieuwe single. Hallo. Dit nummer denk je waarschijnlijk wel van: hey, dat komt mij bekend voor. Ja, dat is ook zo. Want het is natuurlijk van de single uh, Can't Take My Eyes Off You. En hier is uh, Michael Fields. van Michael Fields en de Moonlight Shadow. Ja, door de tussen 10 en 12 kan je bij ZFM luisteren naar Voor Zandvoort en de regio. En ze hebben altijd uh, hele interessante gasten daar uh, waar ze mee spreken, Albert-Jan. Ja, en uh, deze, dit het nu komende interview wat onze collega Jaap Koper uh, voerde met de wethouder Gert-Jan Bluis. We hebben het even in tweeën, uh, in tweeën geknipt. Tenminste, Jaap Koper heeft het in tweeën geknipt. Maar dat gaat natuurlijk even over ja, het Watertorenplein en de Watertoren en de laatste ontwikkelingen op dat gebied. Ik meld het al bij het begin van het programma. Want de weg is namelijk nou vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Watertorenplein, de Watertoren en de directe omgeving. De drie betrokken architecten werken gezamenlijk aan plannen hiervoor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 dan eigenlijk echt aan. Want dat nee, rapport is niet voor niks opgesteld, denk ik. Nee, dat rapport is opgesteld om natuurlijk ook te kijken van wat is de staat van die watertoren. Kijk, er zit. Die, die watertoren bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Er zit, er zit een schacht in van, van, waar, waar, waar eigenlijk een beton, eigenlijk een betoncirkel mm -hmm. op elkaar zijn gelegd, want daar zit het in. En er omheen is eigenlijk een toren is eigenlijk gemetseld. Mm -hmm. Muren gemetseld. Ja. Dat staat er ongeveer, uh, ik schat in zo'n 70-80 centimeter van die kant af. Dus het zit een hele ruime cirkel omheen. Ja. Nou, dat, dat deel is, is door de jaren en de tijd, dat is dus niet meer houdbaar. Mm. En het silhouet van, het gaat natuurlijk bij zo'n monument niet om, om, om die, die, die betonnen bak. Want stel dat er in die betonnen bak nog de mooiste pompen zaten en de perken nog. En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 Uh, Bruce Hornsby en The Way It Is. En zo is het uh, maar ook met het uh, Watertorenplein, uh, Albert-Jan. The Way It Is. To toepasselijke muziek. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, Jaap Koper had inderdaad uh, gisteren een uh, gesprek met uh, wethouder gert Bluis. Nog een weekendje en dan uh, zit het er uh, voor uh, gert op. En dan mag je om 12 uur alles overdragen aan David Molenburg. Ja, die krijgt een drukke week dan. Dat denk ik ook. Ja. Maar in ieder geval, we gaan luisteren naar het uh, tweede gedeelte van dat interview van afgelopen vrijdag. Met Jaap Koper en Geert-Jan Bluis. Hoe is dan uh, bijvoorbeeld het gesprek met, uh, met de en bewoners, Koper. de omwonenden van het Watertorenplein? Hoe gaat dat nou, ja. uh, in zijn werk? Ook ja, met natuurlijk dus de al nieuwe de ontwikkelingen de plan, plan, nu over het de, de veiligheid. Over de... Nee, het gaat niet alleen over de toren. Het gaat ook over het plein. Ja. Het project bestaat uit twee delen. De Watertoren en eromheen. En het plein. Nou, daar is een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 ...om dat tot een goed eind te brengen. En natuurlijk als gemeente kijken wij daar ook op mee... ...en hebben wij ook onze rol daarin. En in hoeverre kunnen bewoners uh, invloed uh, uitoefenen op die procedure... ...die wordt gelopen, is er echt, uh, wordt er echt... Nou, ...op welke manier wordt er geluisterd naar de bewoners? Dat is, uh, er komt een inloopavond met de ontwikkelaar, daar worden ze geïnformeerd... Nou, ...daar kunnen ze hun opmerkingen op maken... Uh,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 Voor een groot deel, zeker op het Watertorenplein. gaat gebeuren volgens de afspraken die al eerder gemaakt zijn. en waar heel veel bewoners blij mee zijn dat het wel gebeurt. en omwonenden. Ja. En het leidt uiteindelijk tot een project van 49 woningen. waar ook een stuk sociale woningbouw in wordt gerealiseerd. Dus dat is alleen maar mooi. En ik ben blij dat het nou eindelijk eens van de grond komt. dat we hopelijk af zijn van weer ellenlange discussies over wat daar wel en niet moet. Want we hebben woningen nodig... en we hebben ook een mooie omgeving nodig. Goed. Uh, bij die woorden laten we het. Dank je wel uh, voor uh, de bijdrage in uh, deze uitzending. En uh, ja, uh, e e sterkte met de pakketdienst uh, dit, uh, dit weekend. Ja, ja, tot de 24 uur en dan uh, zien we het wel. Dat was uh, Jaap Koper in gesprek met uh, wethouder uh, Bluis. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur... Doe hem met de final countdown.